...van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 9 uur. Dik te hard met het NOS journaal. Een explosie in een ziekenhuis in Oekraïne... ...heeft dan zeker zeven mensen het leven gekost. In het ziekenhuis in de stad Lugansk... ...in het oosten van Oekraïne... ontploften zuurstofflessen. Vervolgens stoorten enkele verdiepingen in... Enkele tientallen mensen waren in de buurt toen dat gebeurde. Onder het puin van het ziekenhuis wordt nog naar overlevenden gezocht. De Oekraïnse premier Timoshenko is onderweg naar Lugansk, is direct naar Lugansk gereisd. Staatssecretaris Huizinga laat onderzoeken of de openbaar vervoer door de OV-chipkaart duurder is geworden. De allerlei studies zou blijken dat de ritprijs voor tram, bus, metro of trein flink zal stijgen. Dat is niet de bedoeling van het kabinet. Volgens de SP varieert de prijsstijging van 5% in Amsterdam tot zelfs 22% in Arnhem. Die grote verschillen zijn mogelijk omdat de provincies en stadsregio's de OV-tarieven zelf vaststellen. Bij de OV-chipkaart wordt uitgegaan van het aantal kilometers per rit... bij de huidige strippenkaart van het aantal zones. Rotterdam is de eerste gemeente waar vanaf 11 februari... overal in het openbaar vervoer met de chipkaart moet worden betaald. Nu geldt dat alleen voor de metro. Eurostar trekt ongeveer 11 miljoen euro uit om de passagiers te compenseren... die in december het slachtoffer waren van de problemen met de hoge snelheidstreinen in de Kanaaltunnel. Dat heeft het bedrijf bekendgemaakt. De website van Eurostar maakt directeur Brown excuses voor de overlast die tienduizenden mensen trof. Door het winterse weer bleven vorige maand vijf hoge snelheidstreinen... urenlang steken in de tunnel tussen Frankrijk en Groot-Brittannië. Zo'n 2000 reizigers zaten 16 uur vast in de tunnel... Onder extreme temperaturen, zonder eten, drinken en elektriciteit. Door de problemen was de tunnel een aantal dagen gesloten. Het weer is bewolkt, het is mistig en af en toe valt er regen of motregen. Later vanavond of vannacht wordt het droog en is het een graad of twee. Morgen blijft het grijs, staat er weinig wind en valt er soms wat motregen bij een temperatuur van 3 tot 6 graden.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 Heeft wat meer uh, duidelijke structuur nodig. Met andere drugs mijn gevoel weg kan drukken. Eerst keer een XC pilletje. Dit is de Hoop Magazine. Welkom bij de Hoop Radio. Mijn naam is Joost Bastiaans. Vijf jaar de Hoop Radio, een klein jubileum, dus. We luisteren in deze aflevering dan ook terug naar een aantal fragmenten van de afgelopen vijf jaar. Noordhof Noordhoff zal in gesprek gaan met Eva. Eva is verslaafd geweest aan partydrugs. Hoe haar, haar leven bepaald heeft, gaat u nu horen. Eva, je bent opgenomen bij de hoop vanwege uh, verslaving. En je uh, gebruikte uh, drugs ook als je naar, uh, naar feesten ging. Ja, dat klopt. Ik gebruikte eigenlijk altijd op feesten. Echt, uh, ik ben misschien één feestje zonder drugs geweest. En uh, ja, ik vond het altijd heel moeilijk om op feest te zijn zonder drugs. Dus... Uh, Vandaar. We hebben het zo even over uh, wat je dan gebruikt op die feesten. Maar uh, wat voor soort feesten ging je heen? Uh, ja, veel ja, houseparties, techno, hardcore feesten. Waar je voor, ja, voor mijn gevoel had ik eigenlijk altijd drugs nodig daar. Om het vol te kunnen houden. Wat, wat, wat, wat deed je op die feesten? Wat is, wat is er zo leuk aan zo'n uh, zo houseparty bijvoorbeeld? Ja, de muziek trok mij aan. Feestende mensen. Uh, ja, lekker lang doorgaan. En, uh, ja. Ja, dat was het eigenlijk wel, ja. Want zo'n party duurt wel vaak heel de nacht, of niet? Ja, dat klopt. Ik ben een keer op een feest geweest en dat duurde 22 uur achter elkaar. En ik ben ook 22 uur gebleven. Dus ja, ik denk dat je dat zonder drugs niet eens trekt. Vooral nu als je veel aan het dansen bent. Maar dan ben je toch een week kapot als je zo'n uh, feest hebt gehad, of niet? Ja, vijf dagen we, heb ik echt op bed gelegen en uh, depressief geweest en zo. <laughs> Je gaat naar zo'n uh, zo feest met een paar vrienden, neem ik aan. Kan je vertellen hoe, hoe dat gaat? Je uh, gaat ergens eerst bij iemand thuis uh, zitten? Ja, dat klopt. Ik ging altijd eerst uh, ja, inderdaad bij iemand thuis zitten. En daarna met de trein met z'n allen. Of uh, ja, er moesten mensen mee gaan die uh, geen drugs gebruikten of niet dronken. En die zouden dan rijden. Want ja, Zo slim was ik dan nog wel om niet bij iemand in de auto te stappen die je uh, had gebruikt. Met de trein vond ik altijd wel... Uh... Het was altijd wel erg gezellig. En dan ging je van tevoren al, al drinken en, uh, en drugs gebruiken? Ja, meestal wel, ja. Anders was de reis erg saai. En uh, ja, vaak drinken. En uh, als, toen vlak voordat ik naar het feest ging, gebruikte ik pas drugs. Want ik anders veel te, uh, ja, dan zag je er niet best uit. En dan twijfelde ik altijd of, of ik wel binnen zou komen of niet. Dus, uh, zou, maar zou je tegengehouden worden als, als, je, als het duidelijk is dat je onder invloed bent? Uh, ik denk dat het een beetje licht aan, eraan ligt wat voor feest. Want ik ging ook vaak naar, naar illegale feesten. Dus er staat er geen beveiliging of iets. Dus dan maakt het in principe niet zoveel uit. Maar als je naar een redelijk commercieel feest gaat. dan kunnen ze het nog wel eens moeilijk doen. Ja, dat risico liep ik niet altijd. Wat voor, de, wat voor soorten drugs gebruikte je als je naar zo'n feest ging? Speed en pillen. En wat uh, doen die drugs met je? Ja, die zorgen dat je veel energie krijgt. En uh, ja, ik voel me er altijd erg lekker bij. Met alleen, uh, eerst probeerde ik het zelfs met alcohol. Maar uh, alcohol gaf me toen niet echt een uh, lekker gevoel op zo'n feest. Plus, uh, ja, als ik alcohol dronk, dronk meestal heel veel. En dan had ik soms niet meer door eigenlijk waar ik mee bezig was. En van speed bleef ik vaak nog zeg uh, redelijk nuchter... Uh, Tenminste, ik kreeg wel energie, maar ik was wel gewoon bij het bewustzijn van waar ik mee bezig was. En dat vind ik toch wel belangrijk, uh, vooral op zo'n feest met zoveel mensen. Hoe kwam je aan die uh, uh, speed en uh, die pillen? Uh, hoe, hoe, waar haalden jullie die? Ja, ik, ik kende veel mensen die tijd die verkochten. En het uh, was voor mij altijd heel makkelijk en goedkoop om eraan te komen. Vaak als ik belde, had ik het binnen vijf minuten ongeveer. Dus uh, ja, dat te halen was het probleem niet voor mij. En pillen, dat is, uh, dat is ecstasy? Uh, nou, extensie? Nou, dat durf ik niet te zeggen. Ik, uh, ik denk dat er uh, al lange tijd... Uh, ik, ik heb bij mij weten nooit pure extensie uh, gehad. Tegenwoordig uh, wordt er zoveel uh, ingedaan, die pillen. Ik weet niet eens precies wat. Ik durf niet eens te zeggen, maar... Uh... Ja, pure ecstasy, dat, uh, Ik denk dat het van een tijd geleden is, eigenlijk. En uh, zo'n nou, zo pil, je weet niet precies wat het, uh, wat het inhoudt, wat erin zit. Hoeveel heb je er nodig op een avond en wat, wat kost een pil? Ja, ik, ik had er meestal vier voor 10 euro. Ja, dat is, ja, dat is ook wel heel verschillend eigenlijk. ligt eraan bij wie je gaat halen, wat voor pillen. De ene zijn beter dan de andere. En uh, ja, ik had, ik had vaak... Uh, als ik naar feestjes ging, dan nam ik vaak speedpillen. Want ja, van die andere MDMA, dan nogal me met speed, hoor daar veel vager van. En uh, dat, dat heb ik liever niet op een feest. omdat ik wil wel weten waar ik mee bezig ben. Ja. Ja, ik vraag me af uh, hoe, je dat dan, hoe je het dan volhoudt. Niet zozeer lichamelijk, dat, dat komt natuurlijk door die pillen. maar uh, Om zoveel uren lang naar uh, van die harde muziek te luisteren. Wat is, het, wat is daar nou aan? Nou, op een gegeven moment... Uh, ja, ik raak altijd in een soort trance, zeg maar. Ik, uh... Ik had het niet door of het nou vier uur duurde of acht uur. Want ik had het zo naar mijn zin. Uh, ik was altijd, ging met leuke mensen. Ja, je had drugs bij Dus uh, ja, voor mij was het nooit moeilijk om, uh, om dat vol te houden, zeg maar. Je gebruikte niet, uh, niet, niet dagelijks, toch? Nee, nee. Ik, uh, oh, ik zag, ja... Ik weet niet, ik, ik heb eigenlijk net... Ja, Blow heb ik wel dagelijks gebruikt. En uh, ja, ik denk van harddrugs. Ik denk dat je heroïne en cocaïne, dat, dat, dat is meer dagelijkse drugs. Ik, ik, ja, ik heb ook weinig mensen om me heen gezien die echt dagelijks aan de, aan de pillen of speed zaten. Ja, uh, vaak tijdelijk. Maar uh, ja, bij mij was het echt vaak uh, ja, een soort weekendverslaving gewoon. Als je straks uh, klaar bent met je... Een behandeling bij de Hoop, ga je dan nog weer naar die feesten toe? Nee, ik denk het niet. Als ik net klaar ben in de Hoop, ga ik echt niet naar feesten toe. Dan, dan, dan zoek ik het op en dan. Uh, ik, nee, ik denk niet dat ik daar sterk genoeg voor ben om, uh, om nee te zeggen. Nee, dat vind ik heel moeilijk. Vooral omdat uh, ja, er komen veel mensen daar die gebruiken. En. Uh, ja, ik denk dat ik niet, dat niet aan kan zien uh, de komende tijd. Heb jij een bewogen hart voor mensen in nood? Wil je graag komen werken bij de Hoop?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 With all of my heart With all my emotions and feelings and dreams I love you, Lord With all of my soul With all of my will and my conscious intent With everything within me Nu een kolom uit De Oude Doos door Frans Koopmans. Volgens de 13e-eeuwse Engelse rechter Henry de Bracton is een ons aan preventie een pond aan genezing waard. En enkele eeuwen later zou onze eigen Rotterdamse humanist Erasmus daarmee instemmen. Preventie, zei hij, is beter dan genezing. Preventie is nodig, dat vinden wij vandaag ook. En dat op een heleboel gebieden: preventie van rugklachten, van inbraken in huizen. Van seksueel misbruik, van huiselijk geweld, van ziekte en natuurlijk preventie van het gebruik van drugs. De vraag is alleen of preventie op het gebied van druggebruik in letterlijke zin nog wel preventie genoemd kan worden. Want in letterlijke zin betekent preventie voorkomen. Je zorgt ervoor dat je met bepaalde activiteiten of regels er eerder bent dan het probleem. Je komt als het ware voor het probleem. Preventie van druggebruik zou dan in letterlijke zin moeten betekenen... dat je wilt voorkomen dat met name jongeren... daadwerkelijk gaan experimenteren met bewustzijnsveranderende middelen. En voor het gemak schaar ik alcohol daar ook maar even onder. Maar in het geval van het gebruik van drugs... is het in Nederland nog maar helemaal de vraag... of dat gebruik van bewustzijnsveranderende middelen drugs... door iedereen ook echt als een probleem wordt gezien. Want uh, als iets geen probleem is hoef je het natuurlijk ook niet te voorkomen. Mensen die dit zeggen... zijn meestal voorstander van het zogenaamde recreatieve gebruik van drugs. En, zo stellen dezezelfde mensen... we weten wel dat het gebruik van drugs op termijn problemen kan opleveren... maar dat gebeurt alleen maar als gebruikers op een verkeerde manier met drugs omgaan. Als je je nou maar gewoon aan bepaalde randvoorwaarden houdt... kan het gebruik van drugs geen kwaad. Dan is het gewoon een onderdeel van een fase in je leven... waarin je op zoek bent naar je eigen grenzen. Wat voor een preventieboodschap wordt onze Nederlandse jeugd hiermee voorgehouden? Als we nou eens kijken naar alcohol... dan is de jeugd blijkbaar niet zo heel goed in staat om die grenzen te leren kennen. Want uh, wat betreft overmatig alcohol gebruikt door jongeren... nemen wij in Nederland, in Europa, de eerste plaatsing. En dat is niet echt iets om trots op te zijn. En denken we dan echt dat jongeren op het gebied van drugs... dan wel zelf in staat zijn hun grenzen te bepalen... Het feit dat drugs nog altijd onder de opiumwet vallen en dus verboden zijn, geeft juist een krachtig signaal aan jongeren dat er een wettelijke grens is waarover zij niet kunnen stappen. Drugspreventie is juist mogelijk, omdat er een wettelijke grens is vastgesteld. Laten we voorkomen dat drugspreventie een lege term wordt. fulltime evangelist. Je zult het maar zijn. Marijke Duifhuizen gaat in gesprek met Peter. Hij is werkzaam bij Naar House als fulltime evangelist. Peter, welkom. Ja, hartelijk dank. Jij bent, zoals je net zei, fulltime evangelist en spreker bij Stichting Naar House. Ja, dat klopt. Wat houdt dat in? Uh, dat houdt in dat ik uh, fulltime in de bediening mag staan van evangelist. Dus uh, wij evangeliseren uh, als stichting bij, naar, uh, ja, bij House parties. En... Uh, door de weeks en zaterdag overdag bij stations- en winkelcentra's. En wanneer de presentaties of spreekbeurten moeten worden verzorgd... ben ik een van de mensen die dat mag doen. Dat lijkt me een afwisselende taak. Dat is het ook. Het is, uh, geen dag is hetzelfde. En, uh, ja, dat is ook heel mooi. Je komt iedere keer met andere mensen in aanraking... En, uh, ja, dus geen dag is hetzelfde. Prachtig. Ja. Ja. Stichting Nahaus, je zei net al iets over acties en dergelijke. Mm -hmm. Kun je nog eens omschrijven wat Stichting Nahaus voor doelstelling heeft? Stichting Nahaus heeft als doelstelling uh, diegenen te redden die ter dode gegrepen zijn. Want ze wankelen ter dood als je ze daarvan onthoudt. Jullie hebben dezelfde tekst als wij uh, gebruiken voor onze stichting. Dat klopt, ja. Dus uh, ja, om het even Nederlands te zeggen... We... We gaan op zoek naar de mensen op straat om ze te vertellen over de liefde van de heer Jezus. Uh, omdat wij geloven dat wie de heer Jezus niet heeft, wie de zoon niet heeft, die heeft het leven niet. En uh, ja, dat zie je heel duidelijk in de house scene terugkomen. Dus vandaar dat we ook bij house parties uh, staan om daar mensen uh, te vertellen van de liefde van de heer Jezus. En de genade die hij aan ons heeft gegeven. Want daar wil ik het nog even over hebben. Ja. Over die acties dat jullie echt naar uh, de house scene gaan. Ja. Dat zei je net, hè? je gaat er echt naartoe. Hoe gaat dat in zijn werk? Jullie komen met auto's aan, jullie gaan daar staan met een aantal mensen. En jullie vertellen gewoon, jullie spreken mensen aan. Gaat dat zo? Nou, zo ongeveer. We hebben uh, twee bussen in ons bezit. Een rode en een witte bus. En, uh, ja, onder de housejongeren staat die bekend als de Jezusbus. Ja, dat is een de, grote bus, begrijp ik. Ja, een grote stadsbus, omgebouwd tot evangelisatiebus. Met een, uh, achterin een prachtige gebedsruimte. Uh, een keukentje om koffie te zetten en thee. Uh, bankjes om lekker in te zitten en uh, te spreken met, uh, met een van onze evangelisten. We hebben een uh, grote groep van vrijwilligers. Meer dan 400 vrijwilligers die dus uh, meegaan. Uh, Na één evenement? 400 nee, mensen? Oh, nee, okay. het is onderverdeeld in uh, in groepen, in werkgroepen en in clusters. Uh, gemiddeld gaan er uh, 20 à 25 man per avond naar een houseparty. In de weekenden zijn er vaak houseparties. Um, en eens een zo'n werkgroep uh, ja, voorziet dan uh, vier uur per nacht zeg maar, uh, de mensen van koffie, thee en van het evangelie. Zo. Um, ja, we spreken mensen aan inderdaad bij de ingang. We hebben kleine foldertjes, voorlichtingsfolders. We hebben ja, uh, traktaatjes. Uh, wat zijn dat? Tractaatjes zijn uh, ja, kleine boekjes met uitleg over wie de Heer Jezus uh, voor ons is. Wat hij voor ons gedaan heeft. En uh, ja, vaak in een mooi verhaal uh, verweven zeg maar. Uh, waardoor wat mensen aan kan spreken. En uh, dat is gespitst op, uh, op die jongeren en die mensen. Ja. En waarom gaan jullie eigenlijk specifiek naar parties? Omdat we daar uh, gezien hebben dat, uh, dat het een heel groot gebied is van de duivel. Als we kijken naar, uh, uh, naar de effecten die dat heeft op de, op, de, op de jongeren, op de mensen. Want er komen niet alleen jongeren, maar ook veel volwassenen. Tot een jaar of vijftig hebben we ze echt wel gezien. Zo. Zien we ze regelmatig. Mm -hmm. En uh, ja, wat we daar tegenkomen is gewoon dat mensen aan het einde van zo'n nacht, gewoon, uh, als ze naar huis gaan, uh, vaak genoeg ook uh, meemaken dat ze zelfmoordneigingen hebben. Of mensen die, uh, ja, die zoals ze dat dan zelf noemen, in een hel leven de eerste paar dagen na zo'n party. Waar komt dat door dan? Ja, velen zeggen in de wereld, zegt men, dat komt door drugs en dat komt door de drank, overmatig drugs en drankgebruik. Maar wij geloven ook dat het uh, uh, mede uh, te maken heeft met. Uh, ja, met uh, binding door muziek. Ja. Binding door muziek. Probeer dat wat, wat meer uit te leggen? Van wat, wat is dan dat, die binding door muziek? nou Wanneer je in, uh, in een trance raakt... Dan, uh, dus op een verhoogd bewustzijnsniveau komt... dan uh, raak je dus uh, in trance. En uh, ja, dat zet je hoofd uh, open, als het ware. Je hersenen... Uh, het haalt de beschermkappen van je hersenen af. En daardoor elke invloed tussen wat je voelt, wat je ruikt, wat je proeft, wat je hoort, wat je ziet. Al die indrukken die, uh, die komen op je af. En ja, het kenmerk van een spons is dat het al het water om zich heen opzuigt tot de spons helemaal vol zit. En dat gebeurt dus ook uh, vaak met je hoofd op zo'n moment. Dus al, dat, uh, uh, al die indrukken die komen op jouw uh, onderbewustzijn af en die, uh, die sla je daarin op. En dat zorgt dus voor zo'n verrekt gevoel... Uh, aan het einde van zo'n party. Ja, ja, jullie zijn dus heel duidelijk hè, tegen die muziek die daar wordt gedraaid, begrijp ik? Mm -hmm, nou, mm -hmm. tegen de scene. Tegen de scene, meer. Ja. ja. En uh, in die scene wordt ook heel veel drugs gebruikt, toch? Dat klopt, mm -hmm. ja. Um, ja. We zien dat heel veel jongeren en, en, en wat ouderen veel drugs gebruiken. Um, ja, De, de partydrugs, hè, de, de, de peppillen, de, de ecstasy... Uh, maar er gaat ook heel veel speed naar binnen. Nou, Jullie kennen het allemaal natuurlijk. Uh, het gaat allemaal mee naar binnen. En uh, hoewel er veel bewaking is en hoewel er scherp uh, op gereageerd wordt... alert op gereageerd wordt... Ja, kun je niet voorkomen dat er toch uh, veel naar binnen gesmokkeld wordt. Heel veel naar binnen gesmokkeld wordt. Mer merk je ook als, als mensen onder invloed zijn van die middelen? Ja, dat merk je direct, tuurlijk. Ja. Mm -hmm. uh, nou, ja, de kenmerken, dus hun ogen die staan uh, heel groot, heel wijd de pupillen. Uh, ze zijn heel hyperactief soms. Of sommigen zijn gewoon helemaal van het pad. Het ligt er natuurlijk aan welke drugs ze gebruikt hebben. En uh, ja, in gesprekken als er geen touw aan vast te knopen is... dan weet je natuurlijk dat ze onder invloed zijn... of van drugs of van drank. En, uh, dus daar kom je snel genoeg achter in zo'n gesprek. Kan jij nog een voorbeeld noemen... wat je bijvoorbeeld bij de afgelopen houseparty waar je bent geweest... wat voor uh, ja, mooie situatie je hebt meegemaakt... Um, ik denk dat het een hele mooie is dat ik uh, een tijdje terug... ik weet de datum niet meer, ik weet zelfs de party niet meer... maar uh, sprak met een, uh, met een vrouw, een jonge vrouw... Die, uh, uh, yeah, die in de steek was gelaten door een vriend op de party. Die, die zag ze met een andere jongen zoenen uh, uh, en vrijen en doen. En uh, toen ze begreep dat het uh, uh, niet, uh, uh, niet van haar was, zeg maar. Dat, dat het niet uh, een, uh, een hersenspinsel was of een, uh, een waanidee was. Of door de drugs kwam. Ja, toen ze dat ontdekte. Toen is ze er ook uh, weggelopen en uh, kwam ze bij de bus aan. Daar heeft ze een kopje koffie gedronken en heeft ze met ons mogen praten en met ons mogen bidden. En uh, ja, dan komen mensen toch al gauw uh, bij de bus uit, bij de Jezusbus. Soms komen ze als grapje binnen, maar uh, gaan ze veranderd weg. En dat is het mooie van ons werk, denk ik. Ja, jullie bidden dus ook met die mensen, begrijp ik. Ja, ja we hebben een hele mooie gebedsruimte achterin. En uh, ja, die kunnen we gebruiken om ook met mensen persoonlijke gesprekken te hebben. Of inderdaad met mensen te bidden. Tot slot van dit interview. Jullie hebben een mooie website. Dat klopt. Is daarop alle informatie te vinden? Alle informatie. Als je vragen hebt, er komen, vragen, er komen antwoorden naar voren over de, de meest gestelde vragen. Uh, er staan getuigenissen op van mensen die uit de house zien komen. Uh, er staan fragmenten op, ook van Sensation, Black and White. Uh, er staan uh, tractaatjes op. Uh, de video's uh, en, en boekjes kunnen daar uh, via de website besteld worden. Aanvragen voor presentatie kunnen besteld worden via de website. En uh, er is nog een, een linkje om uh, contact met ons te maken... als je nog persoonlijke vragen of opmerkingen hebt. Okay. En, uh, dus er is uh, voor ieder wat wils. Voor ieder wat wils. Ja? En de naam van de website is? www.narhouse.nl. Oké, okay. Www.narhouse.nl. Peter, hartstikke bedankt voor je komst. Ja, graag gedaan. En zegen jullie werk.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 Of je kijkt op www.dehoop.org. Rijke duifhuizen spreekt met Jury over de verwoestende werking van cocaïne. Jury, welkom. Ja, dankjewel. Jij bent in aanraking gekomen met cocaïne, heb ik begrepen. Ja, klopt. Veel meerdere keren. Ja. De eerste keer dat je cocaïne gebruikte, wanneer was dat? Dat was toen ik uh, 16 was. Ja, we gingen veel stappen. En ik hou ze al. Vanaf ja, vanaf dat ik in uh, aanraking kwam met drugs, was dat ik uh, ja, was ik elf jaar. En elf jaar, dat is elf jaar, jaar, heel heel jong. Ja. Ik was nog gewoon een blootje je... ja, stappen. Eigenwijs mannetje. Maar je stapt op je elfde al? Ik ging om mijn elfde, zat ik al in de stad, ja. Ja, klopt. Maar naar met cocaïne ben ik om zestien begonnen daarmee. Ik gebruikte toen wel veel pillen al en uh, veel Pille. alcohol. Ja, ja, ecstasy. Ja, dus echt de begintijd van de house, zeg maar. Maar toen werd er wel veel gerotsoord met die pillen. Toen ben ik overgestapt op, uh, op cocaïne. En zijn er ook verschillende manieren om cocaïne te gebruiken, bijvoorbeeld? En hoe ik deed jij het? Ik deed het uh, altijd snuivend. Ik heb het ook wel gerookt, maar dat was niet mijn ding. zeg maar. Dat is al vanaf het begin dat je het snoofde? Ook, ik snoofde altijd. Ja, ik vond het zonde om te roken. En deed je het in je eentje? Of was je met heel je groep vrienden dat je bedacht, nu gaan we Het was we echt zo ook, weet je wel. Dus uh, ja, als je te dronken was, dan ging je snuiven. In het begin was het nog redelijk te, onder controle te houden, zeg maar. Maar nou, op een gegeven moment zit je gewoon ook in de klas te snuiven. En uh, deed nee, je elke dag gewoon in de schoolklas. Ja, ook pillen gebruiken. Drinken in klas. Ja, even naar de Maar wc dat, toe. Dat, dat heeft toch vast uh, iemand gemerkt? Ja, ongetwijfeld. Ja, dat merk je aan niemand. Ja. Maar het was het ook, ja, dan ben je bleu en dan denken die er niet over na. En dan, het is gewoon heel normaal, zeg maar. Maar heeft Zo een leefd, leraar of een. Uh, heeft nooit iets over gezegd? En ik heb toen ook gewoon mijn diploma gehad. Dus gewoon MBO ook nogal gehad. Ja. Want wat, wat deed cocaïne met je? Uh, ik moet wel even erbij zeggen dat ik ADHD heb. Uh, zware vorm. Dus ik werd er heel rustig van. Oké, okay, dat effect heeft het op mij. Dat als effect, effect had het op had. mij, weet je wel. Dus ik werd er heel rustig van. Een beetje zelfmedicatie, omdat ik geen rietelimmo uh, gebruikte, want dan mocht ik niet meer drinken. Dus en ik werd dan heel rustig. Dan was ik bang voor mezelf. Dus ik ben toen cocaïne ook veel gaan gebruiken. Ja. En dan word je op een gegeven moment psychotisch psychotisch. Ja. Wat is dat? Nou, angstaanvallen. Maar dat is na aantal jaar krijg je dat. In het begin is het gewoon echt socialize en gebruikt is het leuk. En op een gegeven moment gebruik je het alleen. Dan is het niet meer sociaal. En dan zit je alleen maar binnen in je kamer, in bed, met een spiegel. Telefoon eruit, alles eruit. Niet meer naar je werk gaan en alleen maar gebruiken. Ja. Hm. Nou, en als je dat niet gebruikt? Maar ik gebruik het altijd. <laughs> niet slapen, veel gebruiken. Ja. Maar stel dat je zou stoppen, heeft dat dan ook lichamelijk gevolgen? Ja, niet zo ernstig, hoor. Nee, dat is met heroïne meer. Ja. Het is meer in, ja, in je hoofd, hè. Psychisch is het. Maar, het dat je er altijd aan denkt? Of hoe je het, ja. Als het in je hoofd zit, de moeite hebben ten koste van alles. Of, ik heb, maar ik had een nieuwe koelkast gekregen van mijn ouders... en die heb ik dezelfde dag gewoon uh, verpatst. Hebben ze, die is met met aanhangen gekomen om het ding weg te halen. Dan kom je volgens beneden en let je vlees op, op het aanrecht en dat soort dingen, weet je wel. Dus je verkoopt alles, je kleren, je tv, aan van uh, opa's, oma's. Want kost veel geld, cocaïne begrijp ik. Kost veel geld, ja. Ongeveer? Drie, vier gram per dag, dan praat je. Toen was het nog is dan. Ja, gewoon 400 gulden per dag. Ja. En je ouders? Die zien inderdaad dat vlees op de aardrecht liggen. Hebben die het ooit wel eens gemerkt? Ja, nou, toen kwamen echt... mijn ouders op niet meer. Toen liet ik ook geen mensen meer binnen. Nee. Dus je vereenzaamt, je wordt echt een kluizenaar. Ja, je probeert zoveel mogelijk te verbloemen met een zonnebankje. Toch proberen te eten. Weer toch proberen naar je werk toe te gaan, maar ja. Want hoe reageerden de mensen in je omgeving toen je daar achterkwam dat jij verslaafd was? Nou, ik gebruik al dat vanaf dat ik elk ben, elke dag heel heftig. En dan heb ik gezegd, ik heb geen grenzen, dus bloo deed ik ook de hele dag. Van s dat ik opstond, uh, ja, mijn moeder die wist het natuurlijk gewoon. Gebruikte nou, zij zelf er... ook? Of, of... Nee, helemaal niet. Nee, ik kom uit een uh, heel net gezin, zeg maar. Ik heb altijd op tennis gezeten, ateneum ben ik begonnen. Ik heb het gewoon zelf uh, verpest. Ja. Hebben zij er wel iets aan geprobeerd te doen? Ja, tuurlijk. Ze dus praten met je vanaf 1992, uh, proberen af te kicken ook. Ik loop ook al vanaf mijn jeugd bij de, ja, met de psychiatrie. Dus het is, een, ja, het is een hele geschiedenis wat er aan vooraf gaat, dus het is geen verrassing. Maar wel de hoop dat ik gewoon een keer wakker zou worden, zeg maar. Om te stoppen. Hmm. Ja. En ben je dat nu? Ja, nu wel. Ja. Ja. ja. Ik ben nu veertien maanden clean, dus. Ja, dat vind ik dan wel heel knap als ik inderdaad jouw geschiedenis zou horen. Ja, dus gewoon 20 jaar gebruiken, en dus de eerste keer dat je zo'n lange tijd clean bent, zeg maar. Ja. En hoe heb je dat nou gedaan dan? Ik heb uh, eerst het probleem gehad. Het is ook wel een beetje uh, ja, samenloop van omstandigheden geweest. Hoor. Ik uh, woonde samen, we hadden een huis gekocht. Ik deed wel gewoon mijn werk ook. Um, ja, het kost zoveel geld, dus ik zat ook in, uh, in het circuit, zeg maar. Dus van veel geld verdienen. Het criminele circuit, zeg maar, in de, in de Wietteelt. En dat is uit de hand gelopen. En toen moest ik gaan onderduiken. Dus ik heb acht maanden op een kamertje gezeten, van drie bij vier. En, en, dan, en dan, je ga je, dan, dan ga je, dan ga je, dan ga niet voor de politie. Gewoon voor het, maar ik wou het niet de politie erbij halen, ik ben geen vrijer. Hmm. Dus, maar dan krijg je bedreigingen ja, bij, je, bij je eigen huis, zeg maar. Hmm. En dan zit je vriendin alleen. En dan komt wel de klik, zeg maar. En ik heb ook in 2000 kanker gehad en dacht ik ook van nu komt de klik, maar... Dat is heel even en dan, uh, dan is het weer over. En nu is de klik wel gekomen, zullen maar zeggen. Nou, maar ik ben nog bijna 32, dus dat mag ook wel een keer. Gewoon durven leven toch. En dan komt die klik, en hoe ben je toen hulp gaan zoeken? Ik heb eerst een zelfmoordpoging gedaan. Toen ben ik bij het jaar gekomen. Wat ze meestal op de Paasafdeling hebben. Uh, ik heb de hele dag gesprek gehad met twee psychiaters. Die hebben me toch naar huis gestuurd en die hebben gezegd van... je moet contact opnemen met Novodik Kentron. Nou, ik was er gewoon mee bekend omdat ik eerder was opgenomen daar. Ik denk, nou, ik probeer toch het programma. Ik was toen ook al ingeschreven bij jullie. En ik mocht eerder komen bij Novodik Kentron, ik heb dat niet gedaan. Dus ik heb toch voor jullie gekozen. Wel uh, drie maanden lang op een klein kamertje gezeten. Maar ik heb wel een goede keuze gemaakt. Absoluut, ja. En gewoon standvastig blijven. ...en wat je wil. Dat is belangrijk. Je doet het, voor, ja, je doet het alleen voor jezelf, afkikken. Dan ja. wordt de hele omgeving om je, om je heen veranderd. Ja, niet. Maar die zien jou wel veranderen, in goede zin. Want dan heb je ook wel weer contacten met je vriendin, je ouders? Ja, ja dat gaat steeds beter. Afgelopen weekend naar huis geweest en ik wou niet meer terugkomen hiernaartoe. Mm. Het is de eerste weekend dat het gewoon echt heel goed ging. Gewoon gezellig, uh, je praat over andere dingen. Gewoon ja, hoe het leven in elkaar steekt, zeg maar. En dat is heel mooi. Ja. Niet meer weglopen voor uh, conflicten. En je komt uit het criminele circuit, heb je, zei je net. Ja. Ben je nou nooit eens bang dat je daar nog problemen van ondervindt? Ja, zeker. Tuurlijk. Ja, die kans is uh, aanwezig. Dat kan. Ja. Maar daar oh, wil ik voor de rest mm. niet te veel over ingaan. Mm -hmm. nee. Ik vind het wel heel bijzonder om te merken hoe je nou, toch veranderd bent... Hè? en nu die klik hebt gekregen, zoals je dat zelf zegt... Van... Ik wil geen cocaïne meer gebruiken. Mm het -hmm. is mooi om te merken. Wat is nu eh, jongeren bijvoorbeeld luisteren nu naar dit programma? Wat zou je zeggen tegen hun? Ja, ik zeg tegen hun. Ja, maar mij was dat een beetje van als ze gaan wijzen of dit mag je niet, dat mag je niet. Dan was ik juist van, dan doe ik het wel. Nou ah, ja, weet waar je aan begint. Het is echt levensgevaarlijk spul. Het maakt gewoon alles kapot. Van binnen, familie, alles. Het is gewoon geen leven, weet je wel. De vuilniszakken door het huis heen. En als je dan geen vriendin hebt, dan is het gewoon een rotzooi. Ik had het geluk dat ik dan af en toe wel een vriendin had, weet je wel. Dan ging het dan even goed, maar... En hulp vragen. Als je moe... dat, dat is eigenlijk mijn probleem. Ik kon dus thuis niet praten over gevoelens en dat soort dingen. En vanwege, ja, daar wil ik niet verder over ingaan. Maar dat was het gewoon. Met iemand kunnen praten die je vertrouwt, dat is belangrijk. En die zooi gewoon laten liggen, dat heb je niet nodig. Ja, een vertrouwenspersoon moet je hebben. Dat is het belangrijkste. Die je goede raad kan geven. Ik vind je een sterk persoon en ik uh, wens je heel veel succes uh, de komende tijd ook. Dankjewel, nodig. En heel erg bedankt voor dit interview. Oké, okay, graag gedaan. En niet aankomen, jongen. Heiken is naar Horeb geweest, een christelijke woon- en leefgemeenschap in Beekbergen. Onderdeel van de Hoop GGZ. Zij sprak daar met Evita, een jonge vrouw die door drugs op het verkeerde pad kwam. Evita, welkom. Uh, ja, dankjewel. Je bent 21 jaar? Ja. En je zit al bij Horeb. Hoe komt dat? Uh, ik ben uh, 10 maanden verslaafd geweest aan cocaïne. En... Uh... Toen, uh, op een gegeven moment ging het allemaal niet meer. En dan hebben mijn ouders dus drugs gevonden. En ik heb uh, maar eerlijk toegegeven dat ik uh, verslaafd was tien maanden. En ik heb heel veel gesprekken gehad met mijn ouders. En ik heb ook gewoon gezegd, ik wilde er vanaf, maar ik red het niet alleen. En uh, toen zeiden mijn ouders, van, wat gaan we ermee doen? En wij hebben dan een stichting bij ons in het dorp, Moedige Moeders. En die hebben mijn moeder opgebeld. En uh, die zeiden, kwamen dan gelijk naar mij toe om te praten. En uh, die hebben mij een nummer gegeven van Horeb. En toen heb ik dus gebeld. En toen zei Raymond van uh, ja je mag gelijk komen. En, uh, dat is een van de begeleiders hier. Ja, dus, ja. Uh, dus die zei kom maar. Dus ik heb gelijk mijn spullen ingepakt. En ik uh, heb eigenlijk van, alleen van mijn broer en van mijn zusje afscheid genomen. En ik ben zo weggegaan. Zo. Dus het was heel heftig, eventjes allemaal. En, en je, je ouders hebben de drugs gevonden? Ja. Wat was dat voor drugs? Cocaïne. Zo, gelijk heftig? Ja. En mijn moeder was... Uh, niet echt boos. Uh, ze had wel zoiets van, er is wat aan, met die vita aan de hand... omdat ze zich heel erg gedraagde. Maar eigenlijk heel raar en uh, ik loog veel. Dus, maar ze wisten niet wat. En je, gaat niet zo, je denkt niet zo gauw, mijn kind is aan de drugs. Dus dat hadden ze eigenlijk... ja Misschien toch wel, maar ook weer niet echt hadden ze het verwacht. Dus dat is heel... Uh... Heftig voor hun ook. Maar ze waren ja. niet boos. Meer zo van opgelucht dat ze wisten wat er met mij was. En dat ze me dan, of dat ik dan geholpen kon worden. Want je, was je heel erg veranderd dan toen je ging gebruiken? Ja, ik, uh, ik was bijna nooit meer thuis. En ik, uh, ik pakte wel eens zo'n 50 euro uit mijn moeders portemonnee, e dat merkte ze toch niet. Maar ze merkte het wel, maar ze zei dan niks. En uh, ik zei of oh, ik ga uh, bij mijn vriendin eten. En het bleek later dat ik daar nooit ben gaan eten natuurlijk. En daar kwam ze steeds meer, kwam ze steeds ja, meer achter? Ja, ze kwam er wel achter. Maar ze, ze, ze dacht van, ja, dat gaat ze vast wel ergens anders heen. Omdat ik, uh, daarvoor had ik twee jaar samengewoond. En die relatie dat ging uit. En toen was ik dus terug naar mijn ouders. Dus mijn moeder had gezegd, ja, ik laat haar wel vrij. Ik ga haar, ik ga haar niet meer zo vasthouden als ik dat toen gedaan heb. Omdat ze dus de vrije leven gewend is. Ja. ja. Hm. Nee. Hey, en je, je broers en je zussen, hoeveel had je er, zijn? Ik je? heb één broer en één zusje. Oké, okay. hebben die er ooit dat van gemerkt? Nee, volgens mij niet. Dus voor hen was het helemaal onverwacht dat, ja. uh, dat je ja, zei van... We... Nou, ik ga je nou naar Hoor-Up. Mijn zusje die, uh, die wist wel iets. Of tenminste, gaat had wel eens tegen haar verteld... dat ik een keer een XTC-pilletje had geslikt. Maar ja, dat staat zoiets achter, dat doet mijn zus een keer. En mijn dat... en broer die was wel helemaal, uh, helemaal verbaasd. En uh, zo van, hé, mijn zus, dat kan toch niet? Ja. Ja. Ja. Weet jij nog een beetje wanneer je uh, bent begonnen met die, met die drugs? Waarom en, en hoe is dat? Ja, dat uh, ik had al wel een groep vrienden. Uh, die dus gebruikten. Daar ging ik eigenlijk heel weinig mee om. Dat was zo'n groepje en die stond altijd op een vaste plek bij ons in het dorp. En ik kende ze wel, maar ik had nooit geen contact met ze. Ik dacht, uh, laat maar, die zijn aan de drugs. En uh, gewoon wel een hoi en doei. Oké, okay, je wist dat ze aan de drugs waren? Ja, dat wist ik, ja. Want dat is echt zo'n groepje. En het heb ook een naam. Dat zijn de, laat me zeggen, de drugsjongeren. Het Uitschot van Spakenburg, laat me zeggen, zeggen ze dan. En, uh, ja, de langs en dan fietsen je er langs en op een keer zeg je hoi of doei. En op een gegeven moment uh, ging mijn verkeering uit, een relatie van twee, of, kijk, tweeënhalf jaar. En uh, dat had ik dus ook samen gewoond En toen was ik terug naar mijn ouders en ik was helemaal verdrietig. En uh, nou, toen zat, op zaterdagavond kwam ik bij dat groepje terecht. En toen zeiden dus, ze oh, van, ik heb cocaïne, moet je eens proberen. Dan word je weer vrolijk van en uh, voel je je eigen goed. Ik zei, nee joh, die, die rotzooi, straks ben ik avond één keertje. Moet je geprobeerd hebben. En uh, daar gaat wat heb ik te verliezen, weet je wel. Mijn verkering is toch uit en uh, toen heb ik het geprobeerd. Ja, en je voelt je eigenlijk gelijk helemaal perfect en alsof je de hele wereld aan kan. Mm. Ja, en mensen waar je, waar je normaal nooit mee zou praten, daar loop je gewoon naartoe. en, uh, ja, en toen dacht ik van dat ga ik vaker doen, weet je wel. Dus, nou ja, en op een gegeven moment ga je het zo vaak doen dat al je geld er aan op gaat. Zelfs door de week ging je het dan doen. Ja, want hoe duur is dat? Het is 40 euro een gram tussen de 40 en 50 euro. Oh, en hoeveel hoe gebruik 90. je dan per keer? Um, per keer meestal ging je 1 of 2 gram halen en dan was dat op en dan werd je al helemaal gek van. Oh, ik moet nu hebben. Hoe kom ik aan het geld? En als je dan geld had, dan belde je gelijk je dealer en dan haalde je zo weer vier, 5 gram. Het was zo weg in een avond. Ik heb begrepen in ieder geval dat je steeds meer nodig hebt van een, een druk om dan dezelfde kick weer te krijgen. Ja, klopt dat? Ja, klopt. Ja. En op het eind, hoeveel gebruikte je toen? Um, dat was meestal zoals ik geld had, ging ik het halen en ik ging wel eens zo voor drie, 400 euro halen. Had ik had mijn loon binnengekregen. En ik Denk ik. Ga ik ook hier halen. halen. Op een gegeven moment is dus je geld op. En, en dan een doe een en dan ga je denken, hoe kom ik aan geld? Dus ja. dan ga je bijvoorbeeld stelen van bij je ouders. Of dan ga je naar je oma, dan ga je boodschappen doen. Dan krijg je weer extra zakgeld. Of weet je wel, kleine dingetjes. Dus daar werd je wel slim in. En ik heb een lening afgesloten van 3.500 euro. Om dat te kunnen kopen. Ik had gehoord van een jongen, van, hey, je kunt een lening afsluiten. En dan, uh, als je dus een vaste baan hebt. En dan maakt niet uit hoeveel, weet je. Toen dacht ik, ja, dat heb je druk. Toen was dus mijn geld op. Ik dacht, hoe kom ik nou aan geld? Toen ben ik naar de Rabobank gegaan. Toen heb ik zo gezegd, uh, ik wil graag een lening afsluiten om wat rekeningen te kunnen betalen. Nou, ik kreeg een lening en ik, uh, ik had in één keer 3.500 euro. Ben je toen ook gelijk heel veel gaan gebru ja, gebruiken? Ja, alleen maar meer. Want het was, uh, het was zo 5, 6 gram op een dag wel. Zo. En het, is ook, het geld was zo op ja. en niks tegen mijn ouders gezegd. Dat ik een lening had afgesloten. Dus die kwamen we daar later ook allemaal achter. Ja. En toen wisten ze nog niet dat ik het aan de drugs had. Die dachten gewoon, uh, ik heb nog wel alle ga een gat in maand gehad. Alles kopen wat ik zag, weet je wel. Dus die dachten, ook, oh, dat heb ze opgemaakt aan kleren en aan spulletjes. Maar ja, dat was dus niet zo. Nee, nee. Had jij ook vriendinnen of zo die gebruikten? Of hoe, uh... Ja, die zaten bij dat groepje. Ik had ook wel gewone vriendinnen. Oh, je bent ook geleidelijk aan toch bij dat groepje gaan ja. horen die je altijd op straat zag staan. Ja, omdat, ja. Je dan, omdat je wist dat hun die drugs hadden en je ging steeds vaker gebruiken. Dus ik ging veel steeds meer met hun lopen. En mijn vriendinnen die niet gebruikten, die liet ik gewoon vallen, weet je. Alsof een, ik, ja, op een gegeven moment vind je drugs veel belangrijker... als vrienden of vriendinnen hebben. Dus het gaat ook niet meer naar je familie toe. Ik was ook bijna nooit meer thuis. Ja, Zoals je maar drugs zat weet je wel. Dan, uh... Ja. Maar goed, na nou, tien maanden... Je hebt tien maanden gebruikt, zeg je. Ja. Toen had je al wel zoiets van... Uh, dit is niet goed. Want toen, je ouders, toen je ouders het vonden... Was het voor jou een punt al van, nou, nou ik moet echt stoppen? Ja, ik had wel eens uh, op internet sites gekeken... omdat ik heel graag ermee wou stoppen. Maar ik, ik, durf, ik zelf durfde niet tegen mijn ouders te zeggen van... ja, ik ben verslaafd en ik, ik ben verslaafd aan drugs... en ik wil er vanaf en jullie moeten me helpen. Ik heb die stap nooit durven zetten. En uh, elke keer was ik wel aan het bidden en zo van... heer, u moet me helpen. Ik denk, nou ja, en uh, op een gegeven moment heb ik eens op internet zitten kijken... bij de hoop ook, en toen zag ik een wachtlijst acht maanden. Ik denk, ja, wat, wat heb ik er eigenlijk allemaal aan? En uh, ik denk ik kan het net zo goed gebruiken, Maar die zaterdag, voordat mijn ouders die drugs vonden... die vrijdag heb ik echt ge in mijn bed gelegen en gebeden... ik moet nu eraf. En uh, nou, de volgende morgen toen vond mijn moeder ook dat pak ook Dus dat was allemaal heel, heel vreemd. Denk, aan de ene kant denk ik van ja, er is toch echt een God die me gehoord. Want anders kan het allemaal niet. Wat nog wel even door mijn hoofd schiet is... Uh, je komt uit Spakenburg, hè. is dus heel veel drugsgebruik onder jongeren. Dat ja. hoor, hoor je ook in het nieuws. Je zegt het zelf ook. Um, ben je niet bang dat je als je dan toch terug bent dat je toch weer in contact komt met jongeren die drugs gebruiken? Uh, ik denk dat je er wel in contact mee zou komen. Ik was dan uh, voor twee weken geleden ook op weekend thuis. En dan zie je ze ook gewoon staan in straatjes. En ik heb echt zoiets van, maak jullie eigen maar kapot. En uh, doe maar wat je niet laat. kan. Het, het, het doet me eigenlijk niet zoveel meer. Vooral omdat ik weet hoeveel pijn en verdriet je de mensen mee aandoet. Uh, in de tijd dat ik gebruikte, ik was nooit meer vrolijk. Ik was altijd dwars... Um, als mijn moeder bijvoorbeeld... Stel maar, als mijn moeder zou tegen mij zou zeggen... je oma is dood, dan zou je met een gestalen gezicht zeggen van... nou, maakt me niet uit. Je hebt geen emoties meer, je kent geen verdriet. Het is allemaal zo van, oké. Okay. Dus ik was ook nooit meer vrolijk. En als ik dan nu zie dat ik weer vrolijk ben... en dat ik dagsmorgen zwak word, denk ik... hé, hey, ik ga dit doen en ik ga dat doen. Je verheugt je uh, op dingen. En je kijkt ergens naar uit. Dat had je toen helemaal niet. Dat komt nu weer allemaal uh, terug. Ja, mm. Het komt allemaal weer naar boven. Je krijgt weer gevoelens. En uh, als ze bijvoorbeeld zeggen, je gaat volgende week naar Duinrel... dan kijk je er de hele week aan uit om ja. daar naartoe te gaan. Ja. Normaal als je iets wacht, Ik zie het allemaal wel. Het komt dan. Ja. ook. Heb je, het komt. Ja, heb je al een idee voor, ook voor je studie? Waar je het ja. ervan had? Ja? Ik, uh, het liefst uh, wil ik uh, iets met kinderen gaan doen. En dan graag uh, iets in kinderdagverblijf of zo. Dat lijkt me wel heel erg okay. leuk. Ja. Dus. dus je hebt echt iets om uh, naar uit te kijken? Ja. Nou, zoals je hier voor me ziet, denk ik van... je bent een en al positieve tijd. Ja. <laughs> ja. Dus uh, ik wens je heel veel succes. Dankjewel. En uh, het gaat je vast lukken. Oké, okay, dankjewel. En dan nu de agenda. We hebben in januari een aantal activiteiten. Als u meer wil weten over activiteiten die dit jaar al gepland staan... kijk dan op onze website www.dehoop.org. Op 17 januari aanstaande bent u hartelijk uitgenodigd op de Lofpreisavond... op Dorp De Hoop met medewerking van Choir of Hope. 27 januari zal er een thema bijeenkomst zijn over ongetrouwd samenwonen. Wat dat precies inhoudt kunt u lezen op onze website www.dehoop.org. Het duurt nog eventjes, maar ik wil u alvast attent maken op 26 juni. De Dag van Hoop. Daarin zullen wij vieren dat de hoop 35 jaar bestaat. En dat wij door uw gebed en door de zegeningen van onze here God ook zo zijn kunnen gaan groeien en onze organisatie zoveel mensen de afgelopen jaren geholpen heeft. Wij willen u graag daar deel van maken. Dus zet het alvast in uw agenda, 26 juni, Dag van Hoop. We zijn alweer aan het eind gekomen van deze aflevering van De Hoop Radio. Wilt u meer weten over De Hoop... of heeft u vragen naar aanleiding van de getuigenissen die u gehoord heeft tijdens deze aflevering? Neem gerust contact met ons op via telefoonnummer 078-6111-222. Dus 0786111222. Dat kunt u bellen tijdens kantooruren. Heeft u een vraag? Dat kan ook per mail via info@dehoop.org. Info@dehoop.org. Wilt u meer weten over de totale organisatie van de hoop? Kijk dan ook op onze website www.dehoop.org. Ik wil u bedanken voor het samen luisteren naar deze aflevering van de Hoop Radio en tot volgende week. Op de kikker van mijn verslaving. Raakte ja, ik in een depressie. Aan Ja, 13 jaar lang. Identiteitsvragen. Mijn lichaam schreeuwde om hier, Ik zit hier ook voor eetverslaving. Welke ja, verslaving is Steun het werk van de hoop. Maak uw gift over op giro 38 38 38. Of kijk op dehoop.org. Dank u wel.